De VN-veiligheidsraad had juist geëist dat ze de wapens neer zouden leggen. Inmiddels zijn er in Congo tienduizenden mensen op de vlucht geslagen voor het geweld. Burgemeester Van der Laan van Amsterdam heeft tien gemeenten gevonden... die de 88 uitgeprocedeerde asielzoekers uit het tentenkamp in zijn stad willen opvangen. Welke tien dat zijn, wil Van der Laan niet zeggen. De asielzoekers kunnen maandlang terecht in de opvang voor dak- en thuislozen. De tentenkampbewoners hoeven in die maand niet mee te werken aan een terugkeer naar hun land van herkomst.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 Die uitgeprocedeerd zijn en dan moeten ze dus terug. woordvoerder van het ministerie zegt dat gemeenten de vrijheid hebben. om dit soort kwesties op een andere manier aan te pakken. De gemeente Roermond krijgt een nieuw college van CDA, PVDA en vijf kleine partijen. De VVD keert niet terug in het college. Dat staat in een advies van de informateur Van Rooij. Roermond zit in een bestuurscrisis sinds de VVD vorige maand uit het college stapte. De VVD-wethouders legden hun functie neer uit solidariteit met de opgestapte wethouder van Rij. Hij wordt beschuldigd van corruptie en het lekken van vertrouwelijke informatie. De VVD is met elf zetels de grootste partij in de gemeenteraad van Roermond. De twee overgebleven partijen, CDA en PvdA, hebben samen negen zetels. Er zijn daarom vijf andere partijen nodig voor een meerderheid. Dieren die naar een asiel worden gebracht, verkeren steeds vaker in slechte gezondheid. Volgens de dierenbescherming brengen mensen door de crisis hun dier minder vaak naar de dierenarts. En als het dier dan ook nog eens een keertje uh, ziek wordt, dan uh, is dat soms de druppel die uh, de emmer doet overlopen. En dan uh, wordt er gewacht of uh, uh, gekozen om niet uh, naar de dierenarts te gaan met het zieke dier. Um, en op het moment dat ze dan helemaal uh, uh, niet meer voor het dier kunnen zorgen en het dier bijvoorbeeld aanbieden of dumpen bij een asiel,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 Volgens makelaars zijn huiseigenaren door de aanhoudende crisis op de woningmarkt steeds vaker bereid om met de prijs te zakken. Het weer vrij veel bewolking. In de loop van de middag gaat het vanuit het zuidwesten regenen. Het wordt zo'n 9 graden. Voor vanavond waarschuwt het KNMI voor windstoot in de kustprovincies. Morgen zonnige periode en droog, dan wordt het opnieuw een graad of 9.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 Helaas voor Lieselore is dit mooie idee in Vietnam nooit doorgegaan. Had ze maar van Ico gehoord. Want met onze kennis en uitgebreide netwerk helpen wij ondernemers als Lieselore graag. Zowel hier als daar Ico. Samen succesvol sociaal ondernemen. De ORA Autoverzekering. Sluit hem nu af met 15% korting op ORA.nl.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 Karel Johan de Zwart. Nederlanders hechten aan solidariteit in de zorg... maar geloven niet in sterke schouders, dragen de zwaarste lasten. Belgen komen in opstand tegen bizarre boetes. Sommige asielzoekers voelden zich zeer welkom in Nederland. We kwamen daar aan en er was een bosje bloemen voor de deur. En het ochtendhumeur van Koos Postema. Het is 7 minuten over 10. Dit is het vervolg van KRO Goedemorgen Nederland. Solidariteit in de financiering van de zorg vinden we allemaal belangrijk. Maar meer betalen dan de ander, dat willen we niet. Dat blijkt uit het onderzoek Meebetalen aan de Zorg... van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Goedemorgen, Sjoerd Koijker, onderzoeker bij dat Sociaal en Cultureel Planbureau. Goedemorgen. Ja, uh, dat is precies waar het mis ging met de inkomensafhankelijke zorgpremie. Daaruit bleek al dat we niet zo solidair zijn. Ja, ik denk dat er een, uh, wat uit het onderzoek ook blijkt. is dat in principe er een verschil is tussen het gevoel van solidair willen zijn. Iedereen vindt solidariteit, dat moet de basis zijn van ons systeem. Ja. Maar het wordt moeilijker als we natuurlijk zelf moeten meebetalen. En we hebben in dat onderzoek gekeken. Het was een vrij klein verkennend onderzoek met vier groepsgesprekken. waar we vrij langdurig over over die problematiek hebben gesproken. Trouwens, voordat de hele uh, politieke discussie aan de gang was in het voorjaar. Maar het punt is dat de lagere inkomens dan natuurlijk wijzen... ja, dan moeten natuurlijk de hogere inkomens gaan, meer gaan betalen. Mm -hmm. Maar de hogere inkomens zeggen op een gegeven moment... ja, wij willen op zich best meer betalen. Maar dan moet in die zorg wel wat veranderen. Dan vinden we zien nog zoveel verspilling in de zorg. En er is natuurlijk altijd weer het punt van de hoge salarissen... die betaald worden uh, in, de, in de top. Daar wordt natuurlijk nu wat aan gedaan. Maar dat is voor veel mensen een des Aanstoot. Ja, ja. Dat zeg maar mensen die de zorg uitvoeren... eigenlijk relatief vaak weinig betaald krijgen. En de mensen daar in de top ja. relatief veel. Oké, okay, wacht maar... even. Dat zijn de ergernissen. Daar komen we zo wel op. Maar ja. uh, uh, ik wil nog even terug naar die solidariteit. Ja, precies. Uh, we vinden het vooral uh, prettig om dat te roepen. Maar uh, doen is een heel ander verhaal. Nou, kijk, het punt is dat... Uh, de overheid is degene die die solidariteit moet afdwingen. Dat vindt eigenlijk iedereen in dit onderzoekje. Hoe? Dat uh, ja, De overheid dwingt met de hele verzorgingsstaat, de hele sociale ja. zekerheid... dwingt de overheid eigenlijk via belasting... Premies, noem maar op, en Precies, iedereen eigenlijk... betaalt gewoon hetzelfde ja, bedrag aan premie... Wij zouden en dan, dat dan zelf... is het eerlijk verdeeld. Precies, als je het aan onszelf zou overlaten, dat voelt ook iedereen wel... dan, ja. uh, dan werkt het niet. We hebben die helpende hand van de overheid nodig. We zijn het dus mee... wel eens met het systeem zoals het is? Ja, we zijn het in principe eens met het systeem zoals het is... En ook met het idee, idee van de sterkte schouders moeten de zwaarste lasten dragen. Uh, wat in de vooraankondiging even gezegd werd. Ja, dat we dat niet willen. In principe zijn we het daarmee eens. Maar uh, dat moet nu allemaal in proportie. En uh, met deze politieke commotie die nu net geweest is. Ik wou net is. zeggen, want toen dat idee dan geopperd werd, was het land te klein. Toen was het land te klein en uh, ik denk, kijk, dat hebben we in het onderzoek natuurlijk helemaal nog niet mee kunnen nemen. Maar het probleem is natuurlijk dat mensen er eigenlijk, ja, laten we het zo zeggen, mee zijn overvallen. Dat is dan mijn persoonlijke mening. En dat het natuurlijk nog niet iets was wat heel hmm. ja, voor de bevolking als gevoel heel erg uitgerijpt uh, beleid was. Dus uh, die overval maakt natuurlijk heel veel schrikreacties los. Plus dat mensen eigenlijk helemaal niet wisten waar ze aan toe zijn uh, met hun eigen kosten. Bedoel, nee, maar zekerheid is natuurlijk een factor. Ja. Dat is een ja. hele belangrijke factor. Faktor. Ja. Uh, dat is ook iets wat wij helemaal nog niet hebben onderzocht. Maar ons ging het er meer om. Hoe wordt in de verschillende inkomensklassen eigenlijk over dat meebetalen aan de zorg gedacht? Ja, en hoe, hoe zit dat? Hoe verschilt dat per inkomensklasse? Willen uh, hogere uh, inkomens heus wel wat meer betalen? Ja, die willen op zich heus wel wat meer betalen. Nou, het, een van de belangrijkste dingen die je eigenlijk ziet... als je zo het gesprek met mensen in de verschillende inkomensklassen aangaat... is dat mensen aan de onderkant van dat hele inkomensgebouw... zich eigenlijk ja, uh, toch ook wel slachtoffer voelen van allerlei ontwikkelingen... Zorg dat ze steeds meer zelf moeten bijbetalen, dat je veel dingen niet meer vergoed krijgt. Daar hebben zij echt gewoon last van. Dat merken ze. Dat voelen ze echt van, ja, wat je vroeger wel kreeg, krijg je nu niet meer. Er is een wat uh, ja, somber toekomstperspectief rond zeg maar de. Uh, zorg die zij zelf nodig hebben. Ja. En als je dan omhoog gaat in het inkomensgebouw naar de hogere inkomens, dan zijn de hogere inkomens eigenlijk voor een groot deel buiten schot gebleven. Wat dat betreft. En die solidariteit als gedachte en het gevoel hebben zij wel. Ja. En dan zeggen ze bijvoorbeeld van ja, kijk, een van de deelnemers aan het onderzoek zegt: dat is natuurlijk maar eentje, maar het geeft wel het gevoel goed weer. Natuurlijk willen wij wat meer betalen aan het zieke kind met kanker. Natuurlijk vinden we dat heel belangrijk. En daar wil ik die solidariteit heel graag opbrengen. Ja. Maar als ik weet dat mijn extra euro aan een hele dure manager gaat en dan heel veel verspilling, ja, dan, hè, dan uh, denk ik, uh, dan heb ik daar moeite mee. Ja. Dus uh, de plicht eigenlijk richting de overheid om tegenover die uh, afdracht van de hogere inkomens, die plicht die daar tegenover staat, is dat die overheid laat zien, en dat is natuurlijk ook het creëren van draagvlak, dat ze alles doet om die zorg efficiënt en toegankelijk en goed voor iedereen te maken. Ja, Zodat en dat, dat brengt ons op een ander uh, ja. belangrijk punt, namelijk uh, het inzichtelijk maken van de kosten van die zorg, hè, waar, waarmee je natuurlijk, lijkt mij in ieder geval, uh, behoorlijk wat begrip kunt kweken ook. Nou, het typische van de zorg is, en dat... Uh, Weten we... we wat het allemaal kost? Nee, niemand weet nee. wat het kost. En... Uh, ik hoorde zelfs laatst iemand zeggen uh, van ja, ziekenhuisdirecteuren weten ook niet precies hoe uh, bij hun binnen die kostenstromen precies lopen, hoe het allemaal gaat. En eigenlijk uh, een van de problemen van de zorg is natuurlijk dat we uh, zodra we binnen zijn en zorg gaan gebruiken, operaties moeten gepland worden, noem maar op. Dan is eigenlijk het hele idee van kosten is daar secundair. Natuurlijk begrijp ik dat ook wel. Ja, want, want, het want het iedereen, regionaalzaak... betaalt hetzelfde, iedereen betaalt hetzelfde bedrag uh, zeg maar min of meer aan premie. Dus uh, ja, het komt wel goed. Ja, maar Waarom zou ik dat willen weten, wat die heupoperatie kost? Uh, om de afweging te maken of een bepaalde operatie nu wel verstandig is of niet. Er zijn best uh -huh. wel situaties... Ik ben, ik ben een sociaal wetenschapper en geen dokter. Dat moet ik vooropstellen. Maar er zijn best situaties waarin mensen bijvoorbeeld de keuze hebben... om met een hernia zeg maar via fysiotherapie uh, uh, ja. genezen te worden... of een hele dure operatie. Bijvoorbeeld bij kinderen. Ja, maar, maar daar speelt geld toch niet zo'n rol in, in die afweging? Je kijkt toch gewoon... Want ja, dat wordt wel geregeld, dat financiële kant van het verhaal. Je kijkt gewoon naar nou, wat, wat is het beste voor mij. Ja, maar in sommige gevallen kan... Uh, de, in, ja, nou moet je natuurlijk de medische noodzaak... en dat vindt ook iedereen in het onderzoek laten prevaleren... Ja. maar het kan in sommige gevallen net zo goed... nou, ik neem een ander voorbeeld... Uh, de buisjes in de oren met kinderen die uh, oorontsteking hebben... middenoorontsteking... vaak kan, is het helemaal niet nodig om die buisjes te plaatsen. En dat is natuurlijk misschien ook best wel een dure ingreep. En we zouden eigenlijk... vroeger heeft uh, minister Borst, die, die uh, in de jaren negentig minister was... en een van de weinige medici in uh, die positie... die heeft gezegd, we moeten zuinige en zinnige zorg hebben. En ik denk dat ze daar op zich... heel erg eh, ja. eh, gezegd heeft. Ook een eh, beetje een open deur, of niet? Nou, kijk, we hebben, natuurlijk Zuinig, wel in, zorg. we hebben natuurlijk wel een ander zorgsysteem gekregen... met marktwerking, ja. waarin natuurlijk de aanbieder van de zorg... natuurlijk een eigen winkel heeft en die winkel uh, zeg maar, ja, zijn broodjes wil verkopen. Ik bedoel, er zijn, ik heb in het verleden zag ik nooit advertenties van ziekenhuizen... in de krant of waar dan ook, maar nu zijn er overal advertenties... van uh, zorgaanbieders die hun zorg aanbieden en die natuurlijk ook willen verkopen. Dus uh, er moet natuurlijk een check zijn op... Uh, en dat is natuurlijk de taak van de overheid, want die heeft... Die maakt zelf de mensen niet beter... maar heeft systeemverantwoordelijkheid... Ja. om te zorgen dat ook in dit principe van marktwerking... waarin natuurlijk efficiëntiewinst... een beetje een vies woord, he, vinden we toch, in de zorg? Ja, marktwerking? Marktwerking is uh, als term... Uh, is dat in, die on in dat onderzoek... Uh, is dat eigenlijk slecht gevallen? Mensen hebben daar moeite mee. Mensen zeggen dan bijvoorbeeld ja, marktwerking over de rug van zieke mensen. Ze hebben er moeite mee dat je aan zieke mensen geld verdient. Dat is een dat voelt voor veel mensen. Uh, misschien komt dat met onze eigen culturele achtergrond, als waar we dat helemaal niet gewend zijn. Maar mm. komt dat? Betekent dat dat? Dat doe je niet gewoon. Eigenlijk niet. En het nee. gevoel is, zorg ervoor. Dat is iets wat je doet uh, uit overtuiging, uit passie, uit medeleven. Je maakt er je beroep van. Maar dat zien als een product op de markt als alle anderen, daar hebben mensen moeite mee. Nee, wat doet die marktwerking eigenlijk met, uh, met, met dat gevoel van solidariteit? Dat is een hele goede vraag. Uh, ik weet niet of de marktwerking op zich de solidariteit aantast. Dat is eigenlijk nee. uh, niet uh, iets wat we onderzocht hebben. En dat vind ik altijd weer, het, moet ik tussendoor even zeggen, het goede van een gesprek ook met iemand van uh, de pers. Omdat jullie altijd hele frisse inzichten hebben van, hé, hey, daar kunnen we nog eens <coughs> mee aan de gang. Van wat doet nee. marktwerking met solidariteit? Maar mensen hebben moeite... Ik met... een afstudeerscriptie. Zoiets. Maar mensen hebben moeite ook met de hele privatisering van energiebedrijven, NS, noem maar op. Uh, mensen voelen dan, uh, ja, uh, gaat dat niet ten koste van ons? Staat dan niet degene die mm -hmm. zeg maar zijn uh, product wil verkopen en daar winst aan wil maken, ja. is die niet be belangrijker geworden? Als geld verdienen de, de prikkel is? Ja, belangrijker dan het ja. publieke belang. Ja. Maar aan de andere kant is het natuurlijk ook zo... dat je heel veel situaties hebt waar dan geen prikkel in het systeem zit... en er heel veel bureaucratie komt, lange wachttijden, ja. noem maar op. Ik bedoel, dat, en dat vonden wij ook wel... Nou moet ik even terug naar het onderzoek, want daar gaat het toch eigenlijk... Heel kort even, ja. ja dat zeg maar aan de onderkant van weer dat inkomensgebouw... men moeite, veel meer moeite heeft met marktwerking dan bijvoorbeeld bij de hoge inkomens. Daar ziet men het zakelijk leiderschap als iets van... ja, dat kan best heel efficiënt zijn om zo een bedrijf als ziekenhuis te runnen. Ja, want door die marktwerking zijn die hoge inkomens zo hoog geworden.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 Fatma Ali uit Somalië kwam 23 jaar geleden naar Nederland. Ze heeft alleen maar positieve herinneringen aan de asielprocedure. Sander Bartling vroeg haar hoe dat komt. Ik was 14 toen we naar Nederland kwamen. Oh. en uh, Ik moet eerlijk zeggen, ik, ik heb een heel erg beschermd en heel goed leven gehad. Uh, dus ik, ik wist niet eens dat we dan van plan waren om te vluchten naar Nederland. En pas in Nederland uh, hoorde ik uh, op het asielzoekerscentrum dat uh, wij asielzoekers waren. Mijn ouders die hadden in mijn beleving geen reden om tegen me te liegen. Dus als ze zeiden, ja, we gaan uh, op vakantie, dan gingen we op vakantie. We zijn eerder ook op, op uh, vakantie geweest, hè? In, in Engeland of waar dan ook. En, um, dus ik ben daar vanuit gegaan, niet wetende dat, dat ze ons het land uit wilden smokkelen. Hè? Om te voorkomen dat we dan uitgezet zouden worden naar een plek waar de burgeroorlog net was uh, uitgebroken. Um, en ik besef ook heel goed achteraf um, dat ze wilden voorkomen dat de kinderen hen zouden verlinken, want kinderen praten. Hè? Je gaat met uh, klasgenoten, ga je dan praten, ga je vertellen of oh, we gaan weg of we gaan verhuizen of wat dan ook. En daar waren ze bang voor. Iemand uh, van mijn leeftijd, die zei ja, uh, asylum seekers of refugees, een van die twee woorden was het. En ik ging naar mijn moeder om uit te, uh, uitleg te vragen, wat betekent dat? En uh, klopte dat wij zijn wat ze zeggen? Um, en op dat moment kwam het eruit. En dus achteraf, als ik daarop terugkijk, denk ik, wat was ik toch naïef? Hm? Wat ik nog weet, is dat ik opeens uh, ja, die onzekerheid waarin mijn moeder leefde, uh, ook voelde. Dat, dat was de... Opeens zag ik ook wel die zorgen in haar uh, ogen en, en uh, die angst ook. Hè. Mogen we hier blijven? Uh, worden we uitgezet? Um, ja, opeens kreeg ik heel veel um, problemen of uh, zorgen van mijn ouders. Uh, kreeg ik mee. En het was een hele um, grote uh, gebouw. Uh, net drie dagen geopend volgens mij. En wij als jongere kinderen konden daar um, rondrennen. Maar terugkijken denk ik, wauw, wat hebben wij toch heel veel ruimte gehad. Ik ben dat toevallig uh, niet zo lang geleden geweest om een keer te tolken. En het ziet er zo anders uit, ik heb het niet, ik, ik heb het niet herkend. Uh, het lijkt um, alsof elk ruimte, plek die er was, elk veld waar je dan op kon bouwen... dat dat dan gewoon bebouwd is. En, en, uh, en dan ook nog de hoogte in. Um, het is heel druk daar, heel, heel vol. We kwamen daar aan en er was een bosje bloemen voor de deur. Um, volgens mij was het... In samenspraak van vluchtelingenwerk en de buren is dat dan geregeld. En we werden welkom geheten. Um, ik kijk daar echt met heel veel uh, plezier uh, op terug. Het was echt een ontzettend leuke tijd. Volgens mij worden weinig mensen nou met bloemen verwelkomd <lacht> als, ze, als ze ergens gehuisvest worden. En um, ik weet wel dat in die tijd werden mensen als uh, zielig gezien en iedereen wilde helpen. En, uh, als wij in die tijd niet zo welkom waren geheten... en niet zo um, opgevangen waren, hè, dan hadden wij het... Misschien, dan had het heel anders met ons kunnen aflopen. En um, die helpende hand die ik kreeg, hè, wil ik nu ook zijn. En ik begrijp dat... Mm, deze mensen die hebben, denk ik, pech omdat ze nu pas naar Nederland komen. Waren ze twintig jaar eerder gekomen, dan was het een ander verhaal, denk ik. Ik heb een ander Nederland gekend toen ik hier aankwam. We zijn niet van het delen, hè? Want ik weet hoe fijn het hier ook kan zijn... en, en uh, hoe warm je ook kunt worden onthaald. Um, ja, en dat gun ik ook de anderen, hm? Ja, ik heb heimwee. Morgen, hoe integreert een vluchteling in Limburg als het een Hollander al niet lukt? Daar moet je niet verwachten die mensen met jouw Nederlands kunnen praten. Die wordt gewoon ja, echt puur plat gesproken. Ja, ik doe ook heel graag. Vragen en opmerkingen kunt u mailen naar de KRO. Goedemorgen Nederland, @kro Straks de Belgen komen in opstand tegen bizarre boetes. Is nu het ochtentumeur van Koos Postema. Ken jij dat verhaal? Ja, dat ken ik. Over de zoveelste bejaarde die verklemt in de lange rij bij de voedselbank staat enzovoort. En zo verder. Je gaat op Emiel Roemer lijken. Nee, dat verhaal over die man met een behoorlijk pensioen bedoel ik. En AOW en zijn auto die hij verkoopt... Niet meer nodig. Die man verneemt kort erop dat hij een scootmobiel zou kunnen krijgen. Kopen, zegt hij, dat zou wel kunnen betalen. Nee, hoort hij, die krijgt u. Daar heeft u recht op. Wie zei dat? Ja, een of andere instantie. Dat bedoel ik nou, een instantie. Er is wildgroeiende in de AWBZ en in de instanties. En dan wil ik geen verhalen meer over oude vrouwen... die een rollator weigeren omdat hij niet splinternieuw is. Rutte moet flink snoeien... Hier leest de krant. De meeste 65-plussers vandaag zijn financieel gezond. Het staat in een proefschrift. Jij leest alleen de kop over dat stuk. Mensen van tussen de 34 en 64 jaar gaan het moeilijker krijgen. 6,5 procent van die groep leeft nu al in armoede. Voor de 65-plussers is dat amper 2,6 procent. Het gaat dus om de komende generaties. Ja, ja, wat volg jij het nieuws toch goed, zeg. Al dat gepraat op de televisie over Rutte's plannen... die zijn nog niet eens ingediend als wet. Laat staan aangenomen door de Tweede Kamer. En niet te vergeten, de Eerste Kamer. Pas op 1 januari 2014 weten we meer. Ja, meer over wat we minder zullen bezitten. Maar let op Buma. Hij dreigt met 11... Ja, elf CDA-senatoren die Rutte de pas af kunnen snijden. Wie weet hebben we dankzij die koppige Fries Buma binnen een jaar weer verkiezingen. Oh, oh, oh. Wat komt er deze week toch goed nieuws uit Friesland. Morgen het ochtendtumeur van Henk Spaan. Dino Vanelli gezellig Pingelen. People gotta move. Om de een of andere reden moet ik denken aan de auto-pech bij dit nummer. Ik weet niet wat dat is. Vier minuten voor half elf. 150 euro boete voor het nadoen van een sirene. Of 50 euro voor het enthousiast zwaaien naar je vrouw. Belgen kunnen voor de gekste overtredingen gemeentelijke boetes krijgen. Het Belgische jongere tijdschrift Stamp Media... wijdt deze week een compleet blad aan bizarre boetes. Hoofdredacteur Hans Zinsen van Stamp Media. Goedemorgen. Goedemorgen. Want waar kun je in België dan allemaal een boete voor krijgen? Uh, bedenk het maar. Het, uh, we hebben geprobeerd om uh, onze fantasie te vrij, de vrije loop te laten gaan en we merkten dat we er uh, niet in slaagden om de realiteit te overtreffen. Het gaat van uh, zedeschennende liederen zingen, over het laten hangen van een ijspegel, over uh, het niet gebruiken van biologisch afbreekbare confetti, over het uh, iemand doen schrikken of waarzeggerij of, of noem maar op. En, en, en waarom is dat? Wat is er aan de hand? Um, wij leven in een, uh, in een vreselijke maatschappij. Dat, uh, dat zou u toch moeten weten. Uh, <laughs> de ja, overlast zeker. die wordt. Uh, wordt euh, door jongeren of door gewoon mensen op straat euh, is, is zo aanzienlijk dat de overheid heeft beslist dat daar streng moet tegen opgetreden worden. De rechters zijn euh, overwerkt, dus heeft men een manier gezocht om de verschillende gemeenten in het land de mogelijkheid te bieden om euh, niet alleen te bekeuren, maar ook gelijk te bestraffen. Hmm. Maakt een beetje overspannen indruk. Uh, ik, ik bedoel, ik het beboeten van het strooien van confetti vind ik echt wel heel raar. Ja, maar het, het, het, het, het, het, is, uh, het is onwaarschijnlijk wat er allemaal in de reglementjes staat. Bovendien kun je er ook geen... Uh, er bestaat geen... Uh, hoe zal ik zeggen? Elke gemeente heeft verschillende reglementjes. Dus je kunt niet hm. weten als je in de ene gemeente bent, wat je daar wel of niet mag. Bovendien verandert het dan in de volgende gemeente. In jullie tijdschrift, geschreven door jongeren van 16 tot 26, um, ja. hebben jullie de gekste boetes uh, dus verzameld. Waarom eigenlijk? Om de absurditeit van het systeem aan te duiden. Ja. Uh, het, het is gewoon lachwekkend. En, en die, die, die, die, die regeltjes die, die zijn echt. <lacht> dat kun je, je toch niet voorstellen dat een overheid met zulke regeltjes werkt. Ja. Ik het las ook dat het uitleggen van dromen ook, uh, is ook de te... kun je, je ook een boete voor krijgen. Absoluut. Wat is er, het is heel hoe gevaarlijk zit dat? toch? Ja. Nou, Uitliggen van een droom af, ja. Ja. Het maar is levensbedreigend. Hoe zit dat? Het, het is levensbedreigend. Het uitleggen van een droom het moet zeer zwaar gestraft uh, worden. Het zwaaien naar je vrouw. Ja. Al te uitbundig, ook strafbaar. Ja, ja, ja, ja. ja. Zeer. Uh, ik vermoed dat het ook iets met het zeer te maken heeft. Het zwaaien naar een vrouw en nee. dan nog zeker naar je eigen vrouw. Ja, maar ik kan het bijna niet geloven. Is het echt serieus? Het is echt serieus. Die man die naar zijn zwa vrouw zwaaide, heeft effectief een boete gekregen. Hij weigert ze om te betalen, ja. maar hij heeft ze wel gekregen. Het is echt het is ernstig. Nou, <laughs> Mocht het niet zo lachwekkend zijn. En, ja, nou willen jullie de discussie openen uh, over deze boetes? Lukt dat een beetje? ik heb de indruk dat het, dat het toch wel wordt opgepikt. We staan, of er wordt naar ons verwezen in alle mogelijke kranten in Vlaanderen vandaag. Ja. Ik heb net telefoontjes gekregen van de twee commerciële televisieomroepen. Dus ik heb toch de indruk dat we ergens een, een, een gevoel snaar geraakt hebben. Nou ja, het levert natuurlijk vooral leuke anekdotes ook op, hè? Tuurlijk, tuurlijk, tuurlijk. Maar het, het, het, het, het schrijnende is dat het... Die leuke anekdotes, dat de mensen die daarvoor gestraft zijn wel degelijk moeten betalen. Ja. En dat maakt het veel minder leuk, natuurlijk. Ja, nou goed, daar gaat u wat aan doen. In ieder geval de discussie op gang brengen. Dank u wel, Hans Zinsen, hoofdredacteur van het Belgische jongeren tijdschrift Stamp Media. Tot zover deze KRO Goedemorgen Nederland. Voor meer informatie over dit programma kunt u naar www.kro.nl. U kunt ons ook volgen op Twitter, hashtag GMNL Radio. Zometeen na het nieuwslijn 1. Jeroen, je bent in Haarlem vanochtend. Wat doe je daar? Ja, het is dus een goede stad om over de Gazastrook te praten, want we hebben in de bus schrijver Frans Tomese. In de winter van 2010 was hij in Gaza en Israël samen met Jan Siebelink, Rosita Steenbeek, uh, Antoine Bondar. En, en Frans is nu eens een keer niet zo'n Nederlandse wijsneus die alles weet, een partij kiest, laat staan dat hij de oplossing heeft, maar... Eerst het nieuws, ook al zonder uitweg, gelezen door Dorald Meegens. Radio 1, het NOS-journaal.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 VVD stapte vorige maand uit het college van Roermond uit solidariteit met de opgestapte wethouder van Rij. Hij wordt beschuldigd van corruptie en het lekken van vertrouwelijke informatie. Burgemeester van der Laan van Amsterdam heeft tien gemeenten gevonden die de 88 uitgeprocedeerde asielzoekers uit het tentenkamp in zijn stad willen opvangen. De tentenkampbewoners hoeven in die periode van een maand van opvang niet mee te werken aan een terugkeer naar hun land van herkomst. En dieren die naar een asiel worden gebracht verkeren steeds vaker in slechte gezondheid. Volgens de dierenbescherming brengen mensen door de crisis hun dier minder vaak naar de dierenarts. Sommige mensen geven eerlijk aan dat ze de kosten voor hun huisdier niet meer kunnen dragen. Volgens de dierenbescherming worden dieren ook vaak stiekem bij het asiel achtergelaten. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. ANWB verkeersinformatie. In Limburg is er een ongeluk gebeurd op de A76 vanuit Geleen naar Heerlen. Tussen Schinnen en knopen ten S staat 4 kilometer, maar de weg is weer vrij. Dit is Radio 1, NTR, Lijn 1. Hier is Jeroen Wielaert. De Beach Club was een tamelijk exclusieve gelegenheid aan het strand van Gaza Stad. Een metropool die klaar lag om uit te groeien tot een blakende badplaats. Het was vrede, toch? Halverwege de jaren negentig vlak na de historische akkoorden van Oslo. Ik reisde erheen voor Radio 1 om het vredesproces in werking te zien. En een glas te drinken in The Beach Club. Trefcentrum voor diplomaten, vredeswerkers en journalisten. We waren allemaal net mensen. Het was dik 15 jaar voor de verschijning van Grillroom Jerusalem... geschreven door Frans Tomeze uit Haarlem. Het lezerspubliek kent hem als auteur van boeken als Schaduwkind, Vladivostok, J. Kessels de Novel en recentelijk Het Bami-schandaal. Welkom Frans. Uh, elke dag ook zeer betrokken bij de toestand nu, denk ik. Ja, sinds ik er geweest ben volg ik het uh, als een soort regionaal nieuws, moet ik zeggen. Die, uh... Ja, en met, met, welk, met welke beleving? Met wat voor emotie? Nou ja, wel heel... heel kritisch, want je krijgt het natuurlijk tot je via het nieuws... en het wordt toch voorgesteld als een oorlog tussen twee nou ja, mogendheden. Terwijl als je in Gaza bent geweest, weet je... Ja, dat is een volkswijk die helemaal volgepakt is met, uh, met gezinnen. En daar is helemaal geen leger te zien. En daar zitten wel uh, wat enge figuren in keldertjes uh, bommen te maken. Maar t, ja, het merendeel van die anderhalf miljoen mensen... zitten daar gewoon als, uh, als ratten in de val. En dat daar raketten op wordt, worden afgevuurd, Ja, weet je wel dat er heel veel uh, ja, uh, kinderen, uh, gewone mensen, ouderen, Dupes. de dupe zijn. Ja. Ja. Het houdt niet op. In die 15 jaar tussen de Beach Club en Grill Room Jeruzalem is het in golven gegaan van vrede en oorlog. Ik zeg, in de hoop op een oplossing is partijkiezen geen optie. Overweeg dit in vrede? Met begrip voor beide kanten. En laat het nou eens ophouden. U kunt meepraten op 0800 1121. 0800 1121. Tweeten naar uh, hashtag Lijn1. En mailen naar Lijn1, apenstaartje, ntr.nl. Oh, Linky Friedman, Joris van de Kerkhof van Radio 1 Journaal van de NOS, die krijgt het mee. Joris, jij bent in de Gaza, in Gaza-stad, Gazastrook, voor het eerst om verslag te doen. Um, ik heb hier dus Frans Tomese, schrijver die destijds volkomen blank kwam, Daarvoor het eerst uh, uh, niet gehinderd door uh, wat voor bagage ook. Uh, dat heb jij in zekere zin toch ook als verslaggever die daar neutraal verslag moet doen, Joris? Ja, dat heb ik in zekere zin uh, ook. Uh, het is op zich dan toch in zekere zin ook wel prettig dat je via uh, Tel Aviv uh, binnenkomt, dat je dat deel van het uh, conflict uh, dan, voor zover dat gaat natuurlijk, als je daar maar één dag bent, uh, maar in ieder geval ook nog een beetje meevoelt als je dan uiteindelijk uh, uh, hier binnenkomt. En, uh, maar wat er nu gebeurt is wel heel bijzonder eigenlijk. Vanochtend was het veel stiller dan andere ochtenden de afgelopen dagen. De bombardementen waren flinker de afgelopen nacht. Maar nu, omdat er veel mensen uit het noorden van de stad geëvacueerd zijn naar het centrum van de stad... en ik ben in het centrum, gaan er ook langzaam wat meer winkeltjes open... omdat die mensen uit het noorden gevlucht zijn zonder iets mee te nemen... Uh, ...gaan de winkeltjes open omdat ze uh, spullen willen verkopen. Ja, die mensen uit het noorden dus vinden de spullen hier in het centrum wel heel erg duur. <hijen> ja, het leven gaat door. Ik belde je daar straks voor de afspraak voor deze uitzending... ...en toen hoorde ik je, je was toen nog op een school... ...hoorde ik heel veel zingende kinderen op de achtergrond. Ja, die... Uh, sorry, daar zegt iemand iets tegen, maar... Uh, wat ik even niet goed versta, wat was je vraag? Ik hoorde zoveel zingende jeugd op de achtergrond bij jou op die school. Ja, er is, euh, euh, nou ja, als je, sowieso als je hier rondloopt, euh, ik geloof dat de helft van de bevolking onder de 18 jaar is. Op die school zaten die mensen die uit het noorden van uh, Gaza stad uh, gevlucht zijn, geëvacueerd zijn. En ja, die zijn daar gewoon aan het voetballen, die zijn aan het zingen, die hebben uh, in zekere zin... Plezier eh, om wat ze allemaal aan het, uh, aan het doen zijn. Het verhaal, de verhalen van de kinderen, uh, ja, die willen dan voornamelijk een armbandje wat ik om heb, een gekleurd armbandje. Dat armbandje willen ze dan uh, graag uh, hebben. Um, en uh, vertellen uh, wel dat er um, uh, raketten over zijn gekomen. Af en toe uh, hakkelijker een beetje, omdat er ook nog wel steeds raketten uh, en granaten uh, inslaan. Dus het is soms ook nog wel een beetje kijken naar welke kant uh, je, je moet lopen. Um, die kinderen vertellen vooral het vrolijke verhaal. Uh, oudere mensen uh, kijken, kijken wat bezorgder en hebben ook een bezorgder verhaal. Een wat oudere vrouw uh, die zat uh, tot drie uur in de nacht uh, op een stoeltje, kon niet slapen. Um, en uh, later uh, ging het slapen eigenlijk ook niet toen ze in de klaslokaal erbij kwam uh, liggen bij, uh, bij haar dochters uh, en zussen en, uh, en andere uh, familie. Uh, maar ze was vooral bezorgd. ...om toch een, ook een bezorgd kind. Uh, haar kleinkind had uh, nachtmerries. En uh, die nachtmerries die legt ze dan uit, dat kleinkind. Die nachtmerries hadden te maken met dat de Israëli... ...alle neefjes, nichtjes en alle rest van de familie zou uitmoorden. Het blijft. En dan zegt die mevrouw uiteindelijk, die oma... ...en weet je wat jij net zei aan het begin van de uitzending... ...weet je, dat staat ik het vuren, dat mag nu wel komen. Laat het alsjeblieft afgelopen zijn. Ja. Jij gaat verder vandaag. Waar ben je nu naartoe op weg, uh, Joris? Ik ben nu op weg naar een, een begrafenis. Als iemand begraven is, dan gaan daarna, gaat de familie lang bij elkaar zitten. Voornamelijk in stilte, in een soort carrévorm, zitten ze dan bij elkaar de overledenen te, te gedenken. En dat kunnen ze wel een paar dagen volhouden. In dit geval... Uh, is dat natuurlijk uh, niet zo vol te houden als, uh, als dat het normaal is, zonder dat de raketten uh, inslaan. Want ze moeten inderdaad wel iedere keer alert blijven over, uh, over wat er allemaal uh, gebeurt. Even Meer, nog. Dan, ja. Was ik nog op een plek, uh, Jeroen, waar. Um, en zeven collaborateurs geëxecuteerd zijn gisteren. Die zijn toen met een voertuig zo ook nog door de straat heen gesleept toen ze, toen ze dood waren. En op die plek waar dat gebeurd is, zie je nog steeds bloed liggen ook. En er, ligt ook nog in, er liggen de slippers en de sandalen van de, van de mannen die doodgeschoten zijn. En er ligt ook nog een jasje. En toen ik daar voorbij liep, kwamen er jongeren voorbij en die gingen heel hard... Zeker dat jasje aanstaande trappen. Ja, dat zijn dan de symbolen van een dergelijke gebeurtenis. Joris, uit mijn eigen ervaring herinner ik me nog... dat ik in dat Jabalaya-kamp was... op een gepakte hoeveelheid mensen... in vreselijke, sferige, smerige omstandigheden. En dat ik toen als vanzelf begrip kreeg. Dat ik het zag. Van, als dit zo blijft, houdt het nooit op. Ik kreeg een soort een uh, onvermijdelijk soort verontwaardiging over me, naast dat begrip. Beleef jij iets dergelijks ook al? Uh... Ja, je krijgt wel het begrip voor de, voor, voor, voor de situatie hier, het begrip voor, uh, voor schieten van beide kanten. Uh, dat uh, vind ik toch wel uh, steeds uh, erg, erg moeilijk, uh, omdat ik het gewoon niet begrijp waarom, uh, waarom mensen dat doen. Wat ik hier heel bijzonder vind, uh, de, van, van heel veel mensen, niet de mensen die uh, om het hart roepen dat er uh, vergelding moet komen, maar de, uh, de berusting uh, van mensen en de schou het schouder ophalen van, ja, het is nou eenmaal zo... Toen ik vanochtend op een plek was waar een groot bombardement was uitgevoerd op het ministerie van Binnenlandse Zaken, dat je kon zien dat de weg daar naartoe die was nou, om zeven om uur volledig nog vol met, met stenen, dat die binnen een half uur schoongeveegd was. De puinhoop van het gebouw zag je nog wel, maar de weg was alweer schoon en het verkeer kon er gewoon weer door. En daardoor... Ja, inderdaad, ja, kon het leven daar in ieder geval op die weg gewoon weer doorgaan. En moet je nagaan hoe efficiënt dat is. Maar het blijft ook, dat gevoel, je hebt het ook al verteld, laat het eindelijk ophouden. Ja, dat zeggen steeds meer mensen. De eerste dagen dat ik hier was, uh, was de roep om vergelding, althans de mensen die ik sprak, was de roep om vergelding groter. Uh, nu uh, spreek ik meer mensen die, uh, die aangeven van uh, hou er dan toch mee op, hou er nou toch gewoon mee op. Joris, dankjewel. je Jij gaat verder naar uh, een andere plek daar in Gaza. We horen je in het Radio 1-journaal van de NOS. Frans Tomese. Een paar dingen vallen me op uit het betoog van Joris. Die weg, die heel efficiënt, snel wordt schoongeveegd. Mensen gaan winkelen. En ik zie ook die slippers en dat jasje liggen. Dat Joris daar beschreef. Ja, maar dat is natuurlijk de ervaring die je hebt als je in een oorlogsgebied komt. Mensen moeten natuurlijk ook gewoon eten en drinken en... Uh... Naar de wc en, en, en ja, voetballen ook een volgens mij eerste levensbehoefte voor kinderen. Dus ja, dat is, dat is altijd gek om te zien. Maar dat is, uh, ja, waarom zouden ze het niet doen, hè? Ik herinner me een boom in Tel Aviv, in de Dizengoff Street. Die had geen takken meer alsof de armen er waren afgehaakt. Het was 1994 en er hing ook een plaatje aan die boom. 22 mensen, hun namen stonden erop, namelijk de slachtoffers van een van de ernstigste aanslagen, een van de eerste die zo vreselijk huis hield in Tel Aviv. Zelf. Uh, het was uh, een zelfmoordactie um, ingeleid, uh, ver, georganiseerd door een man van uh, Hamas. Yahya Ayash. Um, dat is de andere kant. Het gebeurt ook daar. En dat heb jij in alle beide kanten gezien. In die delegatie in 2010 met Jan Sibelink, Roesita Steenbeek en Antoine Bordaar. Ja, ja nou moet ik zeggen toen wij er waren. 2010 was het in Israël uh, heel, heel veilig. En dat werd ook wel... Geweten aan die, uh, aan die muur die er neergezet is tussen uh, de Westoever van de Jordaan en, uh, en Israël. En <coughs> ook het, uh, de hermetische afsluiting van Gaza. Dus het, nu zie je die, die bommen wel richting uh, Tel Aviv uh, vliegen. Maar in wezen is Israël uh, redelijk veilig momenteel voor, uh, voor terroristisch geweld. Ja. Nou ja, Gaza is wat minder veilig. Maarten die twittert via hashtag Lijn1... er zijn 1400 bombardementen uitgevoerd op Gaza... en 33 burgers gedood. Dat is erg, maar relatief erg weinig. Het is ook een visie. Ja, goed, er zijn ook van die... van hoeveel, hoeveel, hoeveel Palestijn is een Israëli waard. Er worden ze wel eens uitgeruild... En... De koers was geloof ik 200 Palestijnen tegen een Israëli. Misschien is, het nu wat, uh, he, is de, de, de waarde van een Palestijn iets gestegen... maar dan zullen het 30 Palestijnen voor een Israëli zijn. Nog een tweet van Wijsneus, die twittert op hashtag Lijn1... Als de Palestijnen zorgen dat ze afkomen van die enge mannetjes... die in kelders bommen zitten te maken, is het zo vrede. Ja, je, je bent, ik was ook geneigd dat te denken toen ik er was. Ik denk de meeste van die anderhalf miljoen Gazanen die willen ook gewoon leven. En, die en, willen dat het ophoudt. Joris, ja. Joris maakt het nu ook mee. Joris ja. heeft het nu ook gehoord van ze. Maar dat geldt binnen Israël ook. Het is natuurlijk een relatief kleine groep... die belang heeft kennelijk bij dit conflict en bij uh, escalaties. En, uh, en, maar dat is bijna altijd zo. Ik denk dat oorlogen bijna altijd gevoerd worden door degenen die die oorlog willen beginnen en niet door bevolkingen. Door fanaten, ja, door zijn. extremen. Ik zeg dus nogmaals, het is geen optie om partij te kiezen. Zoals dat hier in Nederland in zekere praatprogramma's dan toch gebeurt... met eh, vaste nummers van Anja Meulenbelt en Leon de Winter bijvoorbeeld. Ja, nou, ik denk dat iedereen zijn eigen oorlog ook op deze oorlog projecteert. Het is natuurlijk in zekere zin... Het is een... Je bedoelt nu Anja en Leon. Ja, het is, laat ik zeggen, Israël is natuurlijk ook wel in zekere zin een bijproduct van de Tweede Wereldoorlog. En dat is natuurlijk de, de oorlog der oorlogen. En iedereen projecteert daar zijn eigen oorlog op. En, en dat, dat wil ook zeggen zijn gevoel voor goed en kwaad... en voor rechtvaardigheid en onrechtvaardigheid. Sterker, dus, sterker dan Goma. Want Goma dat is ook aan de orde daar in Oost-Congo. Maar het is alsof Gaza en Israël dichter bij ons zijn, Ja, gelet op de oorlog die, ja, nou die je ja, Je bent er zelf geweest. Kijk, Israël is in zekere zin gewoon een land, een mediterraan land, een vakantieland. En, uh, ja, en uh, ja, wij zijn, wij, wij, ik ben zelf niet Joods, maar ja, Israëli's zijn voor een deel ook gewoon Europeanen. En, en uh, dus wij zijn daarin bij betrokken. Wij zijn daar rechtstreeks, uh, horen wij bij dat conflict. Dit is ons conflict. Ik vind het zo uh, mooi ook weer in Grillroom Jeruzalem van jou te lezen. Uh, dat je het een paar dagen nodig had om ook al van je eigen verbazing te bekomen. Ten eerste uh, omdat je er was uitgenodigd door uh, welke organisatie ook weer. Ja, yeah, UCP, het is uh, United Civilians for Peace. And, uh een organisatie door de ontwikkelingssamenwerking wordt gesteund. En dan blijkt dat de een naar de ander toch anders reageert. Jan Siebelink, heel emotioneel, vanuit natuurlijk zijn christenwortels... Antoine Baudaar, uh, met zijn roomse referentiekader. Ja. En jij met enorme nuchterheid. Nou ja, ik ben niet gelovig opgevoed, dus ik, ik, heb, niet die, uh, ik heb niet het gevoel van ons heilig land. Uh. Ik had niet het gevoel van... Uh, <lacht> Dat, uh, dat ik in de voetstappen van uh, Jezus Christus daar liep. En dat hebben toch veel, veel mensen, geloof ik, als je daar komt. Dat je denkt, verrek, ik, uh, ik loop hier in de Bijbel uh, live rond. Maar je kwam ook niet met de wijsheid in pacht? Nee. Dat, van uh, uh, Tomezen lost het op? Nee, dat verbaasde mij, dat mensen zo makkelijk... Uh, ja, daar, uh, ja, uh, jo Joris Luindijk heeft, dat is een geweldige boekje ook uh, goed, vind ik, uitgelegd. Er is een neiging tot versimpeling en tot... Ja, dat beantwoordt aan onze behoefte aan... Sturing aan, van de publieke opinie. Nou, ik geloof dat wij het niet kunnen verdragen dat iets zo ingewikkeld is om te beginnen... en ook onoplosbaar. Ik hoorde jou net ook al uh, met je vuist op tafel slaan... het moet afgelopen zijn. Er is een, een sterke neiging natuurlijk bij om te zeggen... dit kan niet, het moet op, op, opgelost worden. Terwijl het natuurlijk al 60 jaar aan de gang is. Meneer Van Giethuis, hangt van de telefoon. Die heeft mogelijk een oplossing. Namelijk investeren in de economie in plaats van de oorlog... Uh, tot dusver gaat het bij elk programma wat je hoort gaat over schuld en verleden, hoe het gebeurt, is, dus wie de fout is maar de enige oplossing is dat je welvaart creëert aan beide kanten waardoor er onderlinge handel ontstaat. Uh, op dit moment gaan er ongelofelijke bedragen uh, gaan er verloren aan ammunitie, inzet van militairen waardoor je je eigen economie verstoort want die militairen die zitten niet op hun werkplaats je hebt schade aan infrastructuur aan beide kanten, je hebt angst, je hebt moorden, uh, explosies, uh, nou ja, allemaal ellende. En als al dat geld wat aan ammunitie wordt besteed en wat diverse landen besteden aan diplomatieke missies, etc. Als je dat om zou zetten in bouw van goede infrastructuur aan beide kanten, waardoor er welvaart ontstaat, handel ontstaat onderling, begrip voor elkaar, maar ook belang om die welvaart niet te laten, verloren te laten gaan, dan kan je volgens mij de vicieuze cirkel doorbreken. Wat de oorsprong er ook van is. Dichten van de kloof, het is dichten van de kloof... zoals u het schetst, tussen arm en rijk. Want dat is het ook gewoon puur, toch? Ja, en, en natuurlijk opgehokt zitten... In, in vele kleine gebieden, geen vrijheid van handel hebben. Opgehokt in zo'n kamp? Je kweekt door allerlei maatregelen die er nu zijn... kweek je gewoon wrok bij meestal de hele jonge mensen. De mensen die in gezinnen gezin hebben en ouder zijn... die zijn minder fel, maar juist de hele jonge mensen... zijn bereid hun leven op te geven... Hm om zich te laten ontploffen. Uit en pure andere... wanhoop. En ik denk dat als je welvaart creëert en dan een gezin kan stichten... en daar, daar gezellig en, en zinvol kan leven... dat de behoefte om elkaar te bestrijden veel minder is. Meneer Van Giethuis, u bedoelt eigenlijk dat, een soort, dat Israël ook een soort mevrouw Ploumen moet instellen... een minister van Handel en Ontwikkelingssamenwerking. <tie> Ten eerste om daar die kampen maar eens op te ruimen... waar al die wanhoop groeit... Ik denk, ik denk dat Israël zelf nog te kort op het hele conflict staat dat zij die investeringen zullen doen. Ik denk dat met name de Verenigde Staten, die een groot financier is van Israël, ook de Europese Unie, maar net zo goed veel rijke Arabische landen, die moeten gezamenlijk gewoon fondsen uh, creëren waaruit de ontwikkeling gestimuleerd wordt. En dan is dat de enige manier een meis maken om het conflict achter de rug te laten. En, als er eenmaal economische welvaart ontstaat, onderlinge handel... dan heb je ook gelijke belangen en dan sta je elkaar niet naar het leven. Frans Vormezen, dank u wel meneer Van Gietenhuizen. Ik moet even naar mijn gast in de bus. Is dit gewoon ook niet een, hele, een heel reëel perspectief... zoals geschetst door meneer Van Gietenhuizen? Ja, reëel, maar <coughs> toch vooral naïef. Als je <coughs> op de Westbank rondrijdt, waar de meeste Palestijnen wonen... dan zie je al die nederzettingen als paddenstoel uit de grond schieten... en allerlei... Uh, beschermende maatregelen die Israël treft... en met als gevolg dat daar helemaal geen vrij verkeer... van personen en goederen is. Dus, uh, dat wat Contraproductief. Ja, alle troep staat daar te rotten aan, aan al die roadblocks... en wegversperringen. En het is onmogelijk. Israël uh, blokkeert dat. Die hebben helemaal geen belang bij een uh, welvarende Palestijnse staat. Je zei vooraf ook al dat er zekere lieden... In het grootste belang hebben bij de voortzetting van het conflict vanwege de business. Of ook dat nog... Eh, wapenhandel. Ja, zeggen dus, we, uh, uh, zoals in de jaren 70 de Vietnamoorlog eindeloos duurde... omdat er zoveel belangen waren in Amerika bij de wapenhandel, is dat nu in Israël ook. Het militair industrieel complex dat nog steeds aan de gang is, ja, nog steeds, het is steeds ook, werkt. Ja, en in, in Israël is een fantastisch laboratorium om veiligheidsmaatregelen te testen hè, op, op Palestijnen. Dus de, de, op het gebied van beveiliging is Israël geloof ik ook nummer één in de wereld. Dus... Zo cynisch of zo, zo, zo, zo realistisch is het dan de andere kant. Een werkelijkheid die sterker is dan de wens tot vrede. Ja, oorlog is er altijd als er mensen zijn die daar belang bij hebben. Dat is natuurlijk toch een, ook een berekening. En daarom zegt Jan Kiewiet aan de telefoon... het wordt nooit opgelost, het houdt nooit op... Dat nee, houdt nooit op. En waarom niet? Omdat dus die orthodoxe joden, die moeten ze verplicht laten emigreren naar een orthodoxe staat in Amerika, bij die christelijke bolwerken, die ouderwetse standpunten daar, dus mensen die absoluut niks willen, alleen maar vechten en de nederzetting gaan uitbreiden, die moeten naar Amerika geëmigreerd worden. Dat geld waar we nou aan Israël besteden, kun je daar daar aan besteden. En meneer Abbas, die op dit moment koffie zit te drinken, en meneer die Hamas, die moeten met elkaar praten dat ze een akkoord krijgen. En anders wordt het nooit opgelost. Meneer Kivit, dank u wel. Ik denk dat het verplaatsen opnieuw van groepen Joden ook niet een directe optie is. Maar Frans Tomezen, uh, hij geeft wel iets aan over ja, de verschillen die onderling bestaan. De, de, de gematigde Joden, de, de extremistische Joden, de eigenwijze Joden. Net zoals de, de gematigde gewone Palestijn hebt naast de extremistische. Ja. Ja, er wordt te, Het is goed om dat onderscheid te maken. Ja, er wordt te makkelijk... He, Israël wordt te makkelijk voorgesteld als één monolithisch uh, machtblok... waar iedereen hetzelfde denkt. Er zijn enorme verschillen binnen Denken Israël. Denken in goed en kwaad ja. is veel te simpel van beide ja, kanten. Ja, en, en iedereen gijzelt elkaar. In Israël wordt inderdaad die, die, die orthodoxe uh, groeperingen gijzelen... de Israëlische uh, machthebbers... omdat die ja, is ook destijds vermoord door uh, een van die kolonisten... Dus, daar zijn ze toch wel bang voor. Hakan aan de telefoon die vraagt zich af hoe je hulp kan geven in een regio die zo hermetisch is afgesloten. Ja, goedemorgen, wel Uit Duurkijk. Nou, ik, ik verbaas me eigenlijk op het feit dat er wordt gesproken over de welvaart en over de economie en over oorlogen en bommen. Maar het punt is: in zulke situaties, wie er ook schuldig mag zijn, is het enorm van belang dat mensen die gewond raken, onschuldige mensen, altijd schuldig moeten worden. Nu, de situatie in Gaza is zo dat het er gewoon helemaal is afgesloten. Dus de medicijnen toevoer en uh, artsen, noem maar op, het is zoveel tekort. En dan zitten wij te discussiëren over het feit nee, dat het goed is om de landen rijk te maken. Dus ik, ik, ik, ik, ik ben daar zo boos om. Ik, ja, ik kan wel gaan zeggen, nou, dat is, die zijn de schuldig of die zijn de schuldig. Maar het gaat om het feit dat mensen die hulp nodig hebben in zulke situaties, daar worden. Nu, Gaza en het medisch afgesloten. Ja, je zegt gewoon haken, je kunt er wat over praten over deze ontwikkelingssamenwerking, maar met zo'n muur schiet het niet op. Uh, Frans Dormezen, nee, ja. heeft hij daar gelijk in? Ja, je, als je niet in Gaza bent geweest, kun je geen voorstelling maken van de onmenselijkheid die daar, uh, daar heerst. Dat is, dat is, dat is uh, afzichtelijk en, en daar heeft de meneer gelijk En ook in de zogenaamde vredestijd. Worden zieken daar uh, niet geholpen. Mensen sterven daar aan, aan eenvoudige kwalen. Omdat ze er niet uit, uh, uit mogen. Aan de andere kant hebben we ook een reactie van Max Konings. Die vraagt zich af op tweet, uh, line, hashtag lijn 1. Waarom kan er in Tel Aviv en Jeruzalem wel vreedzaam worden samengeleefd? Ook zo'n onderdeel van dit alles. Het bestaat. Palestijnen die naast Joden leven naast Israëlisch leven. Ja, deels wel. Jeruzalem is ook wel een... een zeker Oost-Jeruzalem... Een, een kruidvat, hoor. Dat is niet... Uh, wij zijn daar geweest... en als, als, als niet-vermoedende Nederlandse schrijvers... Het is hier. een schijnvrede. Ja, het is toch wel... Uh, huis na huis... Uh, zijn daar toch de conflicten. Want uh, die kolonisten nemen daar... woningen in van, van Palestijnen. Die Palestijnen... mogen zich niet ergens anders vestigen. Die krijgen geen andere woonvergunning. Moeten of bij familie intrekken dan wel verkassen, verdwijnen uit Jeruzalem... waar ze misschien een hele leven gewoond hebben. Dus dat is ja, toch niet echt heel, uh, heel vreedzaam. Nee. Je hebt het gezien. Uh, we hebben met ze gehoord. Je hebt een aantal dingen gezegd in deze uitzending. We zijn al bijna weer aan het slot. Uh, er zijn een aantal uh, perspectieven geschetst. Uh, er zijn een, een stel oplossingen... zoals die economische verandering. Een soort van ontwikkelingshulp. Je hebt ook gezegd waarom het niet werkt... Nee, ik denk dat het enige wat werkt is als, als, als de mensen het zelf, als ze in Israël zelf tot het, uh, tot het inzicht komen dat het, niet an, dat het anders moet. Anders gaat het nooit opgelost worden. Israël zal het moeten doen en de Israëlische bevolking zal tot die, uh, dat inzicht moeten komen. En ik denk niet dat het van buitenaf uh, gaat worden opgelost. Er is nog altijd zo'n vredesduif, collega, als van jou als Amos Os. Er zijn natuurlijk genoeg weldenkende mensen, maar de tegenkrachten zijn helaas nog te sterk. Ja, ze zijn ook, mensen zijn ook bang om, uh, om een mening te geven in Israël. Dit houdt niet op na deze uitzending. Maar ik hoop dat iedereen toch uh, ja, wat meer duidelijkheid heeft. Uh, misschien wel wat meer hoop. Ja, hoop moet je altijd hebben. Dat is toch het, uh, het kruidje waarmee wij uh, groeien. Dus dat is, uh, daar is niks anders. Het, uh... Dankjewel, Frans Tormezen. In Haarlem, pratend over de Gazastrook.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 Vrijdagavond van 7 tot 8 in Brands met Boeken Radio 1. Het nieuws van alle kanten het origineel is altijd beter.